Goedemorgen, ik ben Thomas Delsing. Dit is het nieuws van NOS op 3. Strengere coronamaatregelen zijn haast onvermijdelijk. Dat zegt een viroloog die bij het OMT zit. Dat is de club van experts die het kabinet adviseert. Het gaat volgens hem echt niet de goede kant op met de coronacijfers, zegt hij tegen AT5. Een deel van de maatregelen die nu genomen zijn, dat zijn al maatregelen die, die we ons nog herinneren uit de tijd voor uh, juni. Ja, en dat ligt een beetje voor de hand als het zo doorgaat dat we verder afgeleiden naar dat soort maatregelen. Gisteren kwamen er ruim 6.500 coronabesmettingen bij. Waarschijnlijk komen premier Rutte en minister De Jonge dinsdag weer met een coronapersconferentie. In de Mergelgrotten in Limburg is een man ernstig gewond geraakt toen hij meters naar beneden viel. Hij was samen met anderen naar die grotten gegaan om daar een illegaal feest te houden, zegt de politie. Als zijn geen aanhoudingen verricht of verkeuringen uitgedeeld. Wel hebben we de apparatuur in beslag genomen om verplaatsing van een eventueel feest te kunnen voorkomen. De politie maakt zich zorgen over deze illegale acties, omdat het hartstikke gevaarlijk gebied is. En de politie in Waalwijk heeft vannacht een einde gemaakt aan een straatrace. Er deden 50 auto's mee, ook waren er veel toeschouwers, zegt de politie... Van een paar bestuurders zijn de gegevens genoteerd. En president Trump heeft gisteren voor het eerst sinds zijn coronabesmetting weer een speech gehouden. Op het balkon van het Witte Huis sprak hij zijn aanhangers toe. Hij bedankte ze onder meer voor de steun die hij kreeg toen hij in het ziekenhuis lag. Maar voordat ik verder I wil ik thank all jullie bedanken voor je prayers. Ik weet dat jullie praying, En ik was in dat hospital. Ik was watching down over zoveel mensen. De arts van Trump zegt dat hij nu niet meer besmettelijk is. En het weer nog, er zijn pittige buien vandaag met soms ook onweer... maar tussendoor zijn er ook opklaringen en kan de zon even tevoorschijn komen. Het is wel fris, max 11 tot 14 graden. ZFM. Verkeersupdate. Verkeersupdate. Dit is Bianca Damink van de ANWB. Er staat file op de afsluitdijk op de A7 richting Noord-Holland...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 Morgen is er weer een dag om spullen te kopen. Doe het licht uit. Kijk op ww.nachtvandenacht.nl. Aanw is een elektrische auto een optie voor mij? Wat zijn eigenlijk de voor- en nadelen van een autolase? Waar moet ik op letten bij een nieuwe autoverzekering?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 Mm-hmm. Welkom in het tweede uur ZFM op zondag vandaag... samengesteld en gepresenteerd door Peter Den Boer. Uh, dit tweede uur begon met de All-Stars van Ed Polsor. Dat is nog het laatste staatje. Uh, dat zijn tien man, het laatste staatje, van het verhaal over de Big Band. En uh, met z'n tienen hebben ze gespeeld. En er zijn vast luisteraars die denken... dat leek wel de band van Eddie Condon, dat klopt... Want het dus was hem niet, maar de cd heet Jemin à la Condon. En dan gaan we nu verder zoals beloofd... met de Nederlandse jazzartiesten. Bob Richter. Die heeft uh, destijds een cd gemaakt... samen met Han van Rey Rob, uh, op de piano. Rob Engels, de broer van op het slagwerk. En daar is hij weer, good old Simon... Heem steeds de Simon Planning, de rot in de branding op de Bas. En we gaan luisteren naar um, een stuk I'm Old Fashioned.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 Ik ga nu verder met een uh, stukje van de journalist Ischam Meijer. Wie kent hem nog? In 1995 overleden. Die uh, had uitzendingen en daar trad steeds een groepje op. op de Izzi's. En dat waren uh, Nederlandse muzikanten... die allemaal in grote orkesten speelden... maar ook met z'n allen... Een uh, snubbelorkest vormde. Gert-Jan Bloem op de bas. Ton van Berghijk die hier nog een tijd in de, de Twinkel is heeft gespeeld. Op uh, gitaar. En Theo Pietersen op het slagwerk. Jan Robijns op de piano. En hij heeft een cd gemaakt die Isha. Aimez-vous Isha met allemaal Franse klassiekers. En een van die stukjes is... Le Danseur de Charleston... Un gentleman un peu noir A une poule dans un bar Offrait champagne et caviar Et on trouverait sa mémoire Ce gentleman dans son frac Disait, poupée, si je claque Je veux que ce soit dans un lac Un lac Cognac, écoute-moi bien, j'avais 30 ans, écoute-moi bien, j'étais tant, je n'avais pas encore de temps en or, les femmes se battaient pour m'approcher, regarde-moi bien. Qu'est-ce que t'en penses Regarde-moi bien, tu me trouves les femmes, les femmes, les noires. Danser le charleston Quand je vais trente ans à canot carton Ce gentleman Un peu noir A tout cassé Dans le bar Lui a sorti Ses dollars Et distribué Des pourboires Ce gentleman Dans son frac A dit Pianiste l'a dis Les vieux airs sans entraque les jours en vrac Regarde-moi bien, garde la cadence Regarde-moi bien, qu'est-ce que t'en penses de Charleston, quand j'avais 30 ans... à Cano Carton. Isra Meijer en de Isis. En uh, we gaan nu naar een dame die in de kort heeft gespeeld... met begeleiders die ook allemaal in de kort waren of komen... Sanne van Vliet die zingt en speelt piano. Marius Beets op de bas. Erik Ineke slagwerk. En Ferdinand Povel. Die niet meedoet op het volgende stuk. I just found out about love. What love has been doing to me. I hold you close in my arms and I like it. I like it. Oh what a wonderful future I see. It's a one time only, but it's a lifetime deal. I know that it's real. I can tell by the way that I feel. Right now I like it, I like it Hey you, give me a clue What's love doing to you? Anna van Vliet, I Just Found Out About Love. En in de begeleiding zat op de contrabas Marius Bates. En zoals de kenners weten, komt hij uit een zeer muzikale familie. De gebroeders Bates, drie jongens, één op de sax, één op de bas en één op de piano. Die uh, hebben met z'n allen heel veel opnamen gemaakt... En uh, zwermen nu over de hele wereld, allemaal op hun instrument als solist in allerlei bezettingen. Broer Peter op de piano, die heeft een opname gemaakt, een uh, CD gemaakt. De New York Trio geheten. Hij op de piano, Reginald Veal op de bas en Hurlin Relay op het slagwerk. Prelude in E. Prelude! Ja, we gaan zeggen prelude in E minor. Prelude in E mineur van Chopin heeft hij bewerkt. met zijn uitvoering van Prelude in E Mineur van Chopin. Jess in de Krocht ligt uh, gepeinigd en geplaagd door corona... ook even uh, stil. En we houden ons hart vast voor de komende concerten. Uh, het is allemaal erg onzeker. In ieder geval, uh, 11-8 no november uh, is er weer een concert gepland... afhankelijk van wat de coronamaatregelen ons brengen. Ik zou zeggen, uh, ga gewoon boeken, kaarten kopen... kijk op de website, want als het niet doorgaat of uh, uh, niet kan... dan krijg je gewoon je geld terug. Maar dan, uh, als je gewoon boekt, dan heb je al uh, een, de wetenschap... dat je een plekje hebt, want al die concetten die zijn uniek. Ik zou het doen en je valt er geen buil aan als het niet doorgaat. Ik ga nu uh, iets laten horen van Ronald Douglas. We gaan doen alsof de krocht gewoon uh, vandaag allemaal via de radio komt... zodat we toch nog een beetje met z'n allen in de jazzkring zitten... en kunnen genieten van mooie muziek. Ronald Douglas, en die wordt hier, de, de zanger, die wordt hier begeleid door Rob van Bavel op de piano. Henk Haverhoek, Good old Henk... die nog steeds uh, speelt... ondanks zijn zeer hoge leeftijd... maar uh, trekt nog het hele land door... daar waar hij nog mag en kan spelen. Hans van Oosterhout, slagwerk. Bart van Lier op de trombone. Ferdinand Povel op de sax. Jongens, we hebben, de hele circus komt voorbij. Jesse van Ruller op de gitaar. En Angelo Verploegen... op de trompet. En we gaan luisteren naar... Ronald Douglas, A Lot of living to do. There are girls just right for some kissing and I mean to kiss me a few. Oh, those girls don't know what they're missing. I've got a lot of living to do And there's wine, all oh, ready for tasting And there's Cadillacs, all oh, shiny and new Gotta move, cause time is a-wasting There's such a lot of living to do There's music to play and places to go and people to see the ball, if only you knew it. And it's all just waiting for you. You're alive, so come on and show it. There's such a lot of living to do. Will bat more, babu babu babu. a lot of living such a lot of living to do ja, Ronald Douglas en van hem gaan we naar Regio Jazz, zoals dat heet ik heb een cd, die is al uh, vele jaren geleden gemaakt maar blijft een uh, een prachtig product. En dat is de cd waarop uh, regionale muzikanten aan de slag gaan. Raycart Adam Spoor, onze Zandvoortse Adam. Rob Veenhuis op de bas. Dick Barton, pianist. Bekend van het uh, trio van onze Grey van den Bergen, jazz-trio. Yes en Wally Zeilmaker op de gitaar. En Paul Hoeken, de broer van... Op het slagwerk en we gaan luisteren naar Route 66. <tied> And Oklahoma City looks fly Oh yeah. Kees van Lent en de Kennemerland-bende Route 66. We gaan naar Sousha doen met het Metropole Orkest Moonray. Moon Ray, cast your spell upon my lover. Under the starlit cover, use all your magic charm. Moon Ray, let your sweet enchantment bind him. Then I shall Citroen met het Metropolekist. Een van de medeprogrammeurs van Jazz in de Kort, Frits Landesbergen, heeft een, uh, een CD gemaakt met Hans Vromans op de piano, Jesse van Ruller op de gitaar, Ruud Jacobs op de bas, Hans Dekkerslagwerk, Jeroen de Rijk, percussie. En wij gaan uh, nu luisteren. Naar nou, een stuk. Ja, dat is, wordt nog een moeilijke keuze. Dat wordt een hele moeilijke keuze. Lullaby of Birdland. Bergen in uh, een hommage aan George Shearing. Dan gaan we nu naar Maaike, Nicola en Friends, Peter Kreinen op de bas, Jan Rat op de piano, Kok Schelvis slagwerk en Ron van Bergen op de tenor sax Nice work if you can get it. If you can get it, and you can get it if you try strolling with the one girl, sighing sigh after sigh, nice work if you can get it, and you can get it. can get it. Nikolai Friends. Dan gaan we nu naar Ruud Brink. Ook alweer heel lang niet meer onder ons, maar wat een saxofonist was dat. En die wordt hier begeleid door Rob Aangebeek op de piano, Harry Emery op de bas en de Duitse slagwerker Jo Krause. En we gaan luisteren naar een uh, prachtig stuk, wat live is opgenomen. Billy's Bounce. Voor uh, meneer Ruud Brink en het trio van Rob Aangebeek. Het zit er alweer bijna op. Jazz uh, op zondag, ZFM. Ik hoop dat je het leuk vond. Um, het laatste uur was een beetje uh, in de sfeer van uh, Jazz in de Krocht. Omdat het concert dat vandaag zou plaatsvinden. En dat zou getiteld zijn: een Ode aan Paul Desmond. helaas niet doorgaat. En we gaan afwachten wat het wordt. Maar we waren er toch een beetje bij. En ik vind het wel passend dat we nu afsluiten met uh, het trio You name it. Het trio, het eerste trio van uh, Erik Timmermans. De geestelijk vader van Jazz in de Krocht. En uh, een opname met Erik Timmermans op de bas. Johan Clement piano. Hans Bets op het slagwerk. En Ferdinand Povel. Ik weet niet of hij meedoet op het volgende stuk. In ieder geval ga ik afsluiten met. I'm just a lucky, so and so. Bedankt voor het luisteren. Tot de volgende keer.